Jorjen Boekraat met het WMS Journaal. In een deel van New York is de stroom uitgevallen. Op Manhattan staan metro's stil, verkeerslichten werken niet, mensen zitten vast in liften en op Broadway zijn theatershows afgelast. Een concert van Jennifer Lopez in het Madison Square Garden moest naar vier nummers worden afgebroken. De oorzaak van de stroomstoring is een brand in een transformatorstation. Ongeveer 40.000 adressen hebben geen elektriciteit.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 Groot-Brittannië is bereid de in beslag genomen Iraanse olietanker vrij te geven... als de olie niet in Syrië belandt. Dat heeft de Britse minister van Buitenlandse Zaken Hunt gezegd... tegen zijn Iraanse ambtgenoot. De supertanker met ruwe olie ligt aan de ketting bij Gibraltar. Als de olie inderdaad bestemd was voor Syrië... dan schendt Iran de economische sancties tegen dat land. Iran zegt dat de olie niet voor Syrië was.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 Adesso je ma het. Maar je begrijpt het. je mia het. Ma je begrijpt Maar je begrijpt het. Maar You take like My love is strong. Would you know where you belong? I would have to show you and I teach you, hold you and I please you, to show you. Too. Get with the beat. Yes, with the lead.